11 uur, Martijn Nijhuis, met het NOS-journaal. In het hele land moet rekening worden gehouden met onverwachte gladheid, zegt Rijkswaterstaat. De gelden snelheidsdekens bij Oudenrijn op de A2 en de A12. Op die wegen mag niet harder worden gereden dan 50. Door opvriezing zijn de wegen verraderlijk glad. De politie controleert streng of de snelheidsmaatregel op de A2 en de A12 wordt nageleefd. De overstroming in Queensland in het noordoosten van Australië... is een ramp van bijbelse afmetingen, zeggen overheidsfunctionarissen. De overstromingen hebben een gebied zo groot als Duitsland en Frankrijk... samen onder water gezet. In totaal zijn ongeveer twintig steden in Queensland onbereikbaar. De ramp heeft tot nu toe aan vier mensen het leven gekost. Rusland is begonnen met de levering van olie aan China via een pijpleiding. Die loopt van Siberië in het oosten van Rusland naar het noordoosten van China. Tot nu toe kreeg China de olie uit Rusland over het spoor. Door de leiding, die nu operationeel is... kan veel meer olie naar China worden geëxporteerd. Europa kreeg zijn Russische olie al via een netwerk van pijpleidingen. In Spanje gelden vanaf nu veel strengere regels tegen roken. Dat is nu verboden in alle openbare gebouwen... zoals cafés, restaurants, disco's en luchthavens. Het bijvoorbeeld geldt in beperkte mate voor buiten. Zo mogen niet meer worden gerookt bij kinderspeelplaatsen... en bij de ingangen van scholen en ziekenhuizen... De Spaanse regels zijn strenger dan in sommige andere Europese landen... omdat nergens rookruimtes zijn toegestaan. Rond 2012 moeten alle lidstaten van de Europese Unie... zo'n rookverbod voor openbare ruimte hebben ingesteld. Het weer wisselend bewolkt en vooral langs de kust kans op buien. Temperatuur nu nog op veel plaatsen onder het vriespunt. Vanmiddag wordt het in het oosten plus 1 graad en in het westen plus 5 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS AWB Verkeersinformatie. Geen files op de Nederlandse wegen. Wel een waarschuwing voor de gladheid. Want in de oostelijke helft van het land is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen. Welkom terug bij het tweede uur van OVT. In deze eerste uitzending van. 2011 wijken we iets af van de normale programmering. En daarom hoort u tot 12 uur een langere aflevering van onze documentaire serie Het Spoort terug. Vandaag gaat het over de sloop van het Beekbergerwoud. Wanneer u van Arnhem naar Apeldoorn reist over de A50... dan komt het moment dat u na de afslag Loenen de plek doorkruist... waar 140 jaar geleden het allerlaatste stuk wildernis in ons land werd gesloopt. Auteur Kester Freericks beschrijft in zijn boek Verborgen Wildernis... dat afgelopen jaar verscheen... hoe vanzelfsprekend het in die tijd was voor Nederlanders om daar vanaf te willen. Een nutteloos stuk natuur, een onaangetast oerbos, weg ermee. Dat is nu nauwelijks voorstelbaar, stelt u zich eens voor... hoe een dergelijke plek nu ondanks alle bezuinigingen op natuurontwikkeling... zou worden gekoesterd. Met Kester Freriks ging ik op een prachtige winterochtend... terug naar het Beekbergerwoud, want dat kan meer sinds 1991 probeert de Vereniging Natuurmonumenten te herstellen... wat ooit werd vernietigd. Samen met Harold van den Akker van Natuurmonumenten... vertelt Kester Vreeriks al wandelend... het verhaal over de sloop van het allerlaatste oerbos in Nederland. Bij Loenen... Daar lag ooit het legendarische oerbos, het Beekbergenwoud. Dat was tamelijk ontoegankelijk, omdat het een moerasbos was. Dus altijd stond er water. En, uh, alleen in strenge winters kon je erin, want dan was het water bevroren. En in 1871 is dat woud verkocht. En uh, is het omgehakt ten gunste van hout en ten gunste van uh, agrarisch uh, bouwland. Dat is na de hand betreurd uh, toch wel uiteindelijk door... met name door de vader van Frederik van Ede. En uh, die heeft gezegd van uh, in 1882, dus tien jaar na dato... die heeft toen gezegd van... Dit bos had als monument van de voormalige natuur van ons land... niet minder waarde dan de oude gebouwen... voor de geschiedenis der vaderlandse kunst. En het redden van zulk merkwaardige plekjes uit slopershanden... Moest aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen worden opgedragen. En toen is het woord natuurmonumenten voor het eerst gebruikt. En die vereniging bestaat er eigenlijk nog steeds. Die is in 1901 opgericht. En Natuurmonumenten heeft in 1992 begonnen. om dat agrarische gebied hier weer een nieuwe bestemming. namelijk een soort wildernisbestemming te geven. Dus de opnieuw creëren van het toenmalige Beekbergenwoud. En het woud was een, uh, een kern van nat moerasbos, met er omheen. Bloemrijke graslanden, tot de bloemhooilanden, maar ook natte heideterreinen. Dus het was, uh, in die tijd was het een ontoegankelijk gebied. Mensen konden er weinig uh, vinden. Af en toe werd er wat, wat vee uh, gewijd. Maar voor de rest uh, was het oerbos, het was te nat... En dat is ook de reden waarom dat oerbos daar altijd is geweest en ook nog zo lang heeft kunnen blijven. Is gewoon omdat het te nat was om te ontginnen. Dat is 8000 jaar lang onafgebroken bos geweest op die plek. Totdat ze in 1871 zeg maar, de laatste boom geveld hebben. Het van ouds bekende Beekbergerwoud, het welk door deskundigen... vooral uit botanisch oogpunt zeer merkwaardig werd genoemd... omdat het met een nog niet eerder der bewoning veranderde plantengroei... als een der zeer zeldzame plekjes oerwoud in Nederland beschouwd moest worden... bestaat niet meer. Het bos is uitgerooid en het hout is opgeruimd. En velen in Nederland... Zeer zeldzaam voorkomende planten zijn op deze plek spoorloos verdwenen. Het moeras is opgedroogd en het terrein in vruchtbaar groen en bouwland herschapen. Om even voor te stellen, er is dus 8000 jaar is in twee achtduizend jaar oud Eiken en Beuk en els bos is in twee jaar tijd de 150 bosarbeiders... met uit Engeland geïmporteerde orsen en bijlen... is het helemaal uh, ja, gekapt. Of eigenlijk in die tijd noemen ze dat uh, gesloopt. Dat woord kom je in documenten vaak tegen. Het Beekbergenwoud is, uh, is gesloopt. Ze wisten toen wel dat het een hele bijzondere plek was... waar uh, in botanisch opzicht heel veel bijzondere planten voorkwamen... die eigenlijk nauwelijks in Nederland elders voorkwamen. Maar dat, uh, nou ja, dat, moest, dat moest dan maar ook verdwijnen. En het interessante is nu... dat nu dus op een gegeven moment hebben ze uh, dus met graafmachines... de weidegronden afgegraven. Uh, en toen zijn er ook weer uh, zaden tot ontkieming gekomen... van toen, die dus verdwenen waren onder het uh, weidenland... Uh, van, de bossen, van de oerwoudbossen van destijds. Dus hele bijzondere planten... Zijn eigenlijk weer teruggekomen. gewoon omdat het daglicht weer door komt dringen. en de zon. Dus dat is ook iets van verborgen wildernis. onder die grond zit die, is die wildernis als het ware nog altijd aanwezig gebleven. Kan je daar een voorstelling van maken. over hoe dat eruit heeft gezien? Dat oerbos? Ja, er zijn wat boeken. en er is ook een roman van Heinz Schimmel. En uh, daar staan wel wat beschrijvingen in. Uh, het moeten uitgestrekte velden geweest zijn en daar worden allerlei uh, soorten genoemd, waarvan uh, ja die nu in Nederland niet meer voorkomen en in ieder geval ook niet in die getalen. Er zijn uh, van Eden heeft beschrijvingen van dat ze op een ochtend hier gejaagd hebben en dan schoten ze 200 goudamsteltjes. En een goudamstel is een wielenwaal. Nou, 200 wielenwalen schieten in een ochtend, ja dat lukt je nu in heel Nederland niet maar goed ook hoor. Maar als je, als je daarnaar kijkt, dus de, de beschrijving dus en, en het feit dat er zoveel uh, in grote getalen staat er ook altijd met dubbel o. Weet je wel. Dus de, de, de planten die hier voorkwamen, de bijzondere planten, kwamen ook vlaktegewijs voor. Niet zoals je er nu soms ziet in de natuurtrein een paar polletjes. Nee, vierkante meters, bezaaid met uh, allerlei uh, beschermde soorten. Denk je dat dat, dat dat woud, het woud, hè, wordt het altijd genoemd? Het woud, ook wel het elzenwoud, ja. Denk je dat dat uh, typerend is geweest... voor hoe grote delen van Nederland eruit hebben gezien? Uh, niet in de mate van, dat, uh, van het woud zelf. Nederland is nooit echt een, een land geweest met uh, wouden. Het is wel, maar het moerasachtige, dat is wel heel Nederland, van Nederland geweest. Een moerasachtig, tamelijk een tamelijk ondoordringbaar uh, gebied. Dat heb je heel veel in Nederland. En, en is er, heb je een idee waarom is dit het laatste stukje? Nou, de kweldruk van de Veluwe was zo groot dat het hier de zo nat kweldruk? was. Ja, dus de, zeg maar, er valt helemaal water op de Veluwe. Dat water uh, gaat door de grond en kwam in, in de Beekbergenwoud, bij Gewout, wat eigenlijk een soort badkuip is, kwam dat water aan de oppervlakte. Het was hier zo nat dat zelfs dat, dat de zomers ook vaak gewoon uh, dat het blank stond nog... En, uh, nou ja, je kunt nu zien ook... Het uh... is echt veranderd. Nou, <laughs> de, het is een ontzettend natte periode geweest hier. En deze wandelpaden die we aangelegd hebben, die liggen allemaal wat hoger. Maar je ziet zelfs hier kwelfilmpjes ontstaan op het wandelpad. Dus, en, en dat is een bacterie, uh, zeg maar, wat je ziet, die op het schone water. Dus het water valt op de veluwe. Het water gaat uh, door de grond heen en kwam in het woud aan de oppervlakte. En omdat het niet ontgonnen kon worden, het was te nat. Is in feite het Beekbergenwoud zo lang intact gebleven. Mensen konden swinters alleen het woud in als het, het flink gevroren had. Nou, dan mochten ze er ook hout uithalen. Maar wat vaak gebeurde was dat dan voordat ze al het hout het bos uit hadden. Was natuurlijk allemaal in handkracht gebeuren. Als dan de dooie intrad, dan bleef er ook heel veel hout achter. En wat je ook zag is dat er heel veel bijzondere planten groeiden. Bovenop die stapels achtergelaten hout. Nou ja, en dat zakte dan weer langzaam het moeras in. Mensen, het was wel triest, want ze moesten heel hard werken. En dan hadden ze een hoop werk verzet. En dan werd het nog, werd het nog weer verzwolgen door het woud, al hun arbeid. Oerbos, het woud. Daarbij stellen we ons ook iets voor, van donker... Uh... Om... Wil, echte, echte, Wild, echte wildernis, ondoordrinkbaar, ontoegankelijk. Ja. Dat zijn allemaal uh, van die begrippen die, we, die in Nederland de taal is heel rijk aan dat soort begrippen: onzalige bossen, weet ontoegankelijke gebieden, ongerepte gebieden. En het hoorde in die tijd eigenlijk bij uh, de beschaving om, een, om moerassen en om ontoegankelijke gebieden, om wildernissen, dus uh, te ontginnen en toegankelijk te maken, of de bestemming van uh, landbouwgrond te geven en in te polderen. Dus uh, ik heb daar enorm veel boeken over gelezen... maar als je dat allemaal op een rijtje zet... dan lijkt het wel of Nederland, uh, het Nederlandse landschap... Het land, het land Nederland... onophoudelijk ten prooi is uh, gevallen aan gigantische ontginningsoperaties. Want moet je je voorstellen, in 1871 zo'n oerbos... waar dus altijd water in staat, om dat, om dat te gaan kappen. Dat is natuurlijk een gigantische onderneming. Je moet... Sloten graven om het water af te voeren. Je moet dus inderdaad uit uh, Engeland orsen laten aankomen die sterk genoeg zijn om die gigantische boomstammen uh, te vervoeren. Maar een boom is niet alleen maar de stam en de kroon, een boom is ook nog een gigantische wortelstelsel. Hè, de stobben onder de grond. Dus die moet je ook allemaal uitgraven. Dat is, als je er echt over na gaat denken en je het zo voor je geesters oog voor te stellen, is dat eigenlijk iets onvoorstelbaar geweest in de tijd dat er geen tractoren. Uh, Waren geen elektrische machines, alleen maar zagen en, uh, en zoals het in dit documenten heet, flitsende bijlen. Maar er zit ook iets anders achter. Of een onder, enorme ondernemerszin. Van, nou, dat, dat is, daar, daar kunnen we zoveel geld mee verdienen dat het de Tuurlijk. moeite waard is. Ja. is. Is dat het geweest? Of is het een behoefte geweest om van die wildernis af te komen? Dit, dit moet gewoon weg. Nou, het, heeft, het heeft meerdere redenen. Ten eerste moet je je voorstellen, de Veluwe is natuurlijk altijd een heel arm gebied geweest. We zitten hier aan de zuidkant van de Veluwe. Mensen woonden in plaggenhutten. En dan is zo'n wild, ja, zogenaamd nutteloos uh, oerbos, dat ligt daar maar te liggen. Ten nut van niemand, dat is de gedachte erachter. Dus ten eerste was het ook werkverschaffing. Hè? Ten tweede, uh, zou, ze dachten dat het hele rijke grond zou zijn, hele rijke landbouwgrond. Dus het zou ook voor degene die het zouden kopen en daar boerderijen op zouden plaatsen en akkerbouw, zou dat inkomsten zijn. En ten derde hadden ze ook verwacht dat die bomen, dat die houtopslag heel veel geld zou opleveren. Want uh, elzenhout uh, van uh, nou, wat zou ik zeggen, een paar meter dikte en 20, 30 meter of 15 meter hoog, 20 meter hoog dat is natuurlijk een gigantische houtproductie kun je daar uithalen. En hout was natuurlijk noodzakelijk voor de scheepvaart voor uh, de productie van, van gebinten in huizen, voor alles. Maar nu blijkt, dat is ook een beetje tragisch... nu blijkt dat de houtopbrengst viel tegen. En uiteindelijk zijn al die prachtige beuken en eiken en elzen zijn, uh, verzaagd... moet je je ook je voorstellen, tot sigarenhouten. Kistjes voor de sigarenfabrieken in Brabant. Dus alleen dat al, het feit dat ze dus die gigantische beuken en eiken... tot... Uh, ja, tot, tot dat dunne sigarenkistjes hebben verzaagd. vind ik ook wel zo'n ja, tragisch, maar ook weer een prachtig beeld. Zo, zo gaan die dingen dus. Ja, de, de houtprijs was, viel ook tegen omdat er in zo'n korte tijd zo'n aanbod van hout was. Dus dan verpest je in feite je eigen markt. Als je dat gedoseerd op de markt had losgelaten, had het wellicht meer opgebracht. Maar omdat er zo'n grote hoeveelheid was... En een beperkte hoeveelheid mensen die dat hout konden gebruiken. Ja, toen daalde de prijs. Van sprekens heeft het Woud voor 113.000 gulden ongeveer gekocht. Daar heeft hij 300 400 hectare woud voor gekocht. En hij had verwacht met de houtopbrengsten de aankoop al zo'n beetje te kunnen dekken. En nou, dat, is, dat is dan uiteindelijk tegengevallen. Wat is dat voor iemand? Nou, dat is iemand die uh, zijn geld uh, heeft gemaakt uh, in, uh, in het buitenland. Met, uh, met uh, ik begreep handel in tabak en thee en koffie en dat soort zaken. En die is op enig moment uh, teruggekomen naar, uh, naar Nederland met zijn familie. En uh, heeft zich hier ook uh, gesetteld in de omgeving. Dus die zocht een plek om te gaan wonen. En uh, om uh, nou ja, waarschijnlijk ook aan het woud nog wat geld te verdienen. Meneer de redacteur, het is thans bijna drie jaar geleden dat de heer B. van Sprekens... die door de aankoop eigenaar was geworden van het Beekbergerwoud... op het 24 e Landhuishoudkundige Congres gehouden te Arnhem... enige mededelingen deed omtrent de ontbossing en de bebouwbaarmaking van dit moeraswoud. Zodra de verkoping geannonceerd was, werd door de Dagbladartikelen de aandacht... Op deze in vele opzichten belangrijke zaak gevestigd. En sedert die tijd zijn telkens in de dagbladen berichten verschenen die ten dele waar, doch vele onjuist waren. Op al die berichten is nooit geantwoord. Nu echter de ontginning zo ver gevorderd is dat men de zaak in haar gehele omvang beoordelen kan, verzamelde ik de aantekeningen gedurende de exploitatie gehouden vulde een en ander uit het geheugen aan... en verkreeg al zo een overzicht van hetgeen is verricht. Van hetgeen de ondervinding ons tijdens de ontbossing en ontginning heeft geleerd... en van hetgeen de grond voor het vervolg beloofd te zijn. Het kan strekken om vele scheve veronderstellingen te weerleggen... en daarom, meneer de redacteur, geef ik het u om te beoordelen... of het belangrijk genoeg is in het bijblad van de landbouwcourant te worden opgenomen. H. Bosker administrateur Beekberger Wout. De hoofdontginner, Bosker dus, heeft dus van de, de hele ontginning... een minutieus verslag gemaakt. Alles wat er gebeurde per dag werd door hem genoteerd. Wat de arbeiders uh, hadden verricht aan werkzaamheden, had hij genoteerd. De planten die dan verdwenen waren, noteerde hij. Um, hij had ook hele strenge regels. Als je maar één keer uh, dronken was als arbeider, dan werd je meteen ontslagen. Dus die mensen, die 150 bosarbeiders, waren ook heel erg blij met dit werk. En hij als een soort generaal heeft die, um, ja, die tucht en die orde... en dat, dat werkzaamheid heeft hij daarin voor elkaar gekregen. En daarom is eigenlijk in betrekkelijk korte tijd, nog geen twee jaar... is het hele Wout uh, gekapt. De namen zijn nu nog bekend van ja. alle mensen uit de omgeving hier. Die hebben namelijk ooit een keertje een aantal guldens bonus gekregen. Als je dus een jaar voor hem had gewerkt zonder te vloeken, zonder dronken te zijn... en elke dag op tijd kwam, dan kreeg je een bonus van een paar gulden. En dat was voor die mensen, die bonus was bijna een jaarsalaris. En die namen, die lijsten met die namen zijn nu nog bekend. En die, die namen kom je ook nog hier allemaal in de streek tegen. Dus uh, ja, zo ging dat toen. Den 1 november 1869 zijn wij met 50 arbeiders het slopingswerk van dit overoude natuurwoud begonnen. En wel met het graven van een ringsloot om het gehele terrein. De 50 man werden tot 68 gebracht, en binnen 14 dagen was deze sloot ter lengte van 46 en 90 meter gegraven. En Hierdoor vloeide het water van buiten niet meer in, maar om het woud. Vervolgens werd begonnen met de aanleg van de woudweg. Dit was het moeilijkste van het gehele werk. De arbeiders moesten gelijk eekhoorns van de ene boomstil op de andere springen. Daartussen stond twee à drie voet water en even zoveel modder. Nadat deze laan ter breedte van 12 meter was doorgehakt... werd een begin gemaakt met het graven der beide sloten langs de weg... De bovenlaag modder werd landinwaarts opgeworpen en de ondergrond werd op de nieuwe weg geslecht. Maar we stonden er met 68 man voor en bij deze waren nog geen tien die lazen hadden. Alle stonden met klompen aan de voeten. Het weer was koud. Het was de laatste week van november en dat die mensen tegen het werk opzagen is te begrijpen. Toch zonder morren. Zouden allen lijf en leven gewaagd hebben door in het water te gaan werken? 8000 jaar niet door mensenhand aangeraakt bos, dat is natuurlijk niet iets wat je binnen een paar jaar terug kunt maken. Het is wel snel gesloopt, maar het is niet snel weer teruggebracht. Dus wat wij doen is proberen ervoor te zorgen dat dat schone water van de Veluwe... dat kwelwater wat aan de oppervlakte komt... dat we dat weer terugbrengen. Dat we ervoor zorgen dat er een goede uitgangspositie is. Dat er ook weer allerlei bomen kunnen ontkiemen. Maar de natuur moet het wel weer zelf doen. En als je dan 8000 jaar geduld hebt... dan heb je hier misschien een oerbos. Maar... Die tijd daar naartoe is ook heel interessant. Want wat je ziet is dat de natuur langzaam weer... zijn greep op dat woud zeg maar, steeds groter maakt. Dus je ziet hier weer van alles groeien. Eh, er komen allerlei dieren terug. Maar die, een deel van die dieren gaat ook weer verdwijnen. Want dat zijn dieren die nog van de openheid houden. Maar er zal, waar wij nu staan, wel een kern van bos ontstaan. Dus de, de vogels van de, van, van de heide en van de weide die schuiven weer naar de randen op. En, en de moerasvogels die zullen zeg maar, eh, weer bezit nemen van dat bos. En, en uiteindelijk... De natuur bepaalt hier weer wat waar en op welke plekken en in welke mate het gaat ontstaan. En dat is eigenlijk het enige wat wij kunnen, want dat bos wat hier was, kunnen we niet zo weer terugzetten. Zo van, uh... en je kan het niet maken. Nee, nee. 8, 8000 jaar is natuurlijk enorm. Nou, wat mij heel erg fascineert, is eigenlijk de omgang van de Nederlander met wat dan wildernis heet. Het verbaast mij eigenlijk heel erg dat... Uh, dat Nederland is natuurlijk door mensenhand gemaakt. Dat is natuurlijk een premisse. Daardoor is land ook eigenlijk door waterschappen en dijkgraven... altijd bestuurd geweest. Maar als je dat in die documenten leest... Uh, er zit toch altijd iets van triomf in... als er weer een ongerept bos, een wildernisgebied... een stuk moeras in de Peel of bij Drenthe in uh, Bargeveen... als dat weer ontgonnen is. Er is kennelijk in het Nederlandse idee van de Nederlander enorme angst voor wat wildernis heet te zijn. Dat was des duivels, daar woonden wilde mannen en wilde vrouwen... daar woonden de witte wieven, daar woonden de bosgeesten. Alles wat met wildernis te maken heeft boezemt angst in... en is nutteloos, dat dachten ze. En dan krijg je een idee van uh, wat vroeger dus gangbaar was... om alles wat wildernis was, wat onbeheersbaar was... Uh, ja, in te dijken, te kappen... Er was zelfs nog een plan om de hele Waddenzee... vanaf Schiermonnikoog tot een Helder, helemaal in te dammen. Omdat het was maar een soort uh, woestenij van uh, modder... en daar had je niks aan en de schepen liepen er vast. En ze wisten helemaal, kennelijk toen nog niet... dat zo'n Waddenzee ontzettend belangrijk is in de hele voedselketen. De trekvogels komen er langs, het is paaiengebied voor de vissen. Dat wisten ze kennelijk niet. Nou, een wildernisgebied, en dat is ook nu heel goed dat het hier is in, uh, in, in Beekberg... in Beekbergenwoud, dat natuurmonumenten dat doet is ook belangrijk voor heel veel vogels, voor dieren, voor zoogdieren... voor de dekking, voor de rust op de, op de trek, voor het broeden. Dat de wielenwalen hier straks weer terugkomen is natuurlijk geweldig. En dat is wat Harald van Akker net zei, op één ochtend 200 wielenwalen doodschieten. Waarom en waartoe? En wat heb je eraan? Er zit, zit geen vlees in. Misschien is het voor de dameshoedjes, voor de veren. Hè? Want grote sterren werden ook geschoten voor de sierveren op de dameshoeden. Dus als je dat leest in die oude documenten... Bijna de, de, de tomeloze drang om alles wat uh, wild en vrij en ongebonden is... Hè, te, te schieten, te kappen, in te dammen. Dat is, dat is eigenlijk een verbijsterend iets. En is dat iets typisch van de tweede helft van de 19e eeuw? Mm, ja, want in de romantiek werd de wildernis nog wel als een, uh, een tamelijk groot ideaal gezien. Hè. Dat wat was prachtig en woest en daar voelde je de nietigheid van de mens. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw... Ja, zijn die grote ontginningen gekomen, zijn die kanalen natuurlijk gegraven. En tot in de jaren 50 had je die ruilverkaveling... die ook eigenlijk het landschap heel veel schade heeft berokkend. Dus enerzijds begrijp ik natuurlijk heel goed... er moet landbouwgrond komen, mensen moesten eten... er moesten uh, weidegronden komen, akkerbouw. Maar dat eigenlijk past rond 1900 met Jacques P. Thijssen... En de waarde van natuur in gezien werd, is eigenlijk verbijsterend. En pas in een wet van LNV in 1998... werd pas gewezen op de intrinsieke waarde van de natuur. De natuur heeft een waarde op zich waar de mens eigenlijk niet bij nodig is. De intrinsieke waarde van de flora en de fauna. En dat is natuurlijk twee, rond 2000 een heel laat, heel laat inzicht. Niet tegenstaande het barre seizoen kregen wij veel bezoek. Van enige uren ver in de omtrek kwamen heren en dames die reden tot het woud en wandelden langs de nieuwe woudweg, ten einde de eigenaardigheden van het laatste oerwoud in ons vaderland te bewonderen en niet zonder reden. Verbeeld u, elzenboomstelen ter hoogte van 3 à 4 voet en in de omtrek alle afmetingen tot 10 à 12 meters. Op enkele stoelen stonden 6 à 7 bomen ter hoogte van 12 à 15 meter stam. Hier en daar enige essen hoog en dun opgeschoten... en vooral in het oostelijk deel zeer onregelmatig verspreid liggende hoogten... bezet met opgaande eiken. Hier en daar waren de bomen tot in een kruin opwonden met klimop. Anderen met kamperfoelie, Weer op andere plaatsen prijkten de wilde bottelroos. Daartussen hulsten en jeneverstruiken, in een grote verscheidenheid heesters en struiken. De grond was dicht begroeid met watergras of moerasplanten, waaronder die niet overal gevonden konden worden, het welk een prachtig en niet alledaags gezicht opleverde. Even terug naar 1871 uh... 71 ja. wordt het gesloopt, maar ja. in de jaren daar voorafgaand. Hè. Wat betekent dat, dat woud voor, uh, voor de mensen in de omgeving die hier wonen? Nou, er waren natuurlijk wel een aantal botanici die uh, in de gaten hadden dat het een heel, heel bijzonder uh, woud was. Met hele bijzondere planten. Je komt namen tegen als uh, rapunzel of het knikkend nagelkruid. Enfin, hele orchideeën. Maar ik denk dat dat woud ook voor die mensen ook een soort bedreiging was. Dat daar zomaar een, een enorm moerasgebied lag met bomen erin. Dan gaan mensen toch denken... Nou, die scheepvaart, die masten, die, die, die scheepswanden... Dat zijn fantastische bomen om te verwerken tot, uh, tot boten. Hè? Bomen worden op een gegeven moment gewoon uh, vaartuigen die de zeeën overgaan. Dus mensen dachten eigenlijk altijd als ze natuur zien... Dat wat wij natuur noemen. Ze dachten meteen daar, hoe je het daaraan, het hoe kun je het gebruiken? Kun je het ten ja, nutte maken? Ja. Maar in die tijd, in uh, 1870, was het hier ja, natuurlijk een heel arm gebied. Er is een prachtig boek geschreven door Hein Schimmel. Dat heet Het Verloren Woud. En die beschrijft ook uh, hoe hij, die, deze, deze schrijver... toch heel erg hield van dat woud. En van de schoonheid ervan en van de ontoegankelijkheid. En die was wel geschrokken toen hij dus hoorde dat het woud uh, gekapt zou worden. Maar ja, dan je, iedereen heeft dan ook de gedachte... ja, maar het is ook uh, geld, het is kapitaal. Dat we kunnen daar uh, welvaart door krijgen. Het is ook interessant dat dit gebied was toen niet de woud. Toen is daar dwars doorheen een weg gelegd... om het dus te ontginnen en dan sloten. En die weg heet ook uh, de Welvaartsweg. Um, ze dachten, als het woud gekapt wordt, dan komt er welvaart voor terug... Mensen woonden hier nog in, in Plaggenhutten. En als ze dan ochtends voor zeven uur de kachel aan hadden... want dit was, was grond van de, van de marken... dus dat waren eigenlijk onverdeelde eigendommen van iedereen. En eh, dat betekent dat ook iedereen hier mocht wonen in het Beekbergwoud mits die dan wel nijver was, want dat was ook in die tijd belangrijk. Dus ochtends voor zeven uur de schoorsteen branden... betekende dat je vroeg op was en dat je aan, het, aan, de, aan de arbeid kon. En ze hadden een soort eh, veldwachter rondlopen die controleerden dan of die mensen in die plaggenhutten ook werkelijk nou ja, nijver waren. En als ze het niet waren, werden ze dus het woud uitgeknikket, Want dan waren het een soort landlopers en die moesten dan maar weg. En andere mensen, als je in die tijd uh, wou trouwen... <laughs> ja, dan, uh, en je had geen rijke ouders en uh, je was uh, landarbeider of loonwerker... dan kon je een hutje bouwen in het Beekbergenwoud. Dat was een oplossing. Daar kon je in een plaggenhutje gaan wonen, kon je een gezin stichten. En anders had je gewoon pech. Dan moest je wel s ochtends voor zeven uur... Wel voor zeven uur de kachel aan, ja. En, eh, want anders dan was je lui. Dan deed je niks. Dan eh, was je niet gewenst hier in het Beekbergenwoud. En je zei net de grond was van de marken. Wat wil dat zeggen? Nou, dat was, dat was, eh, Omdat het woeste grond was, was het onverdeeld eigendom. Dus alle mensen die hier eh, in de streek woonden... hadden recht op een deel eh, eigenlijk van het gebruik van het woud. Dus, dus wat... Wat er gebeurde was dat er, er was een holtrichter die die dan bomen, die markeerde die bomen, en eh, dan mochten mensen in de, in de winter als het kon, mochten ze een deel van die bomen oogsten. Maar wie kan dat dan verkopen als het van iedereen is? Ja, formeel de, de vergadering. Die, ja, de vergadering van wat? Van de Liedermarken. en de marken. Dat zijn de mensen die zeg maar rechten hebben op het woud. En dat waren mensen die in de gemeente zeg maar eigendom hadden. Die kregen dan vaak ook uh, het, het recht om een, uh, op, op zoveel procent van het Beekbergenwoud om daar gebruik van te maken. Het is ook uh, bij notaris aangeboden. Hè? Het is op een gegeven moment is er overal geafficheerd in de omgeving... ter veiling aangeboden het eeuwenoude, fameuze Beekbergenwoud. Dus je moet je voorstellen dat het is gewoon op, in een veilinghuis... of een hotel, hotelnotariskantoor is het hele gebied in één keer verkocht. Dat is door één iemand, meneer Van Spreken, opgekocht. En die heeft het weer verdeeld in kavels. En die kavels werden als belegging beschouwd, want er staat hout op. Je kon dus een kavel kopen van een paar, uh, van zeg maar, 10 meter breed en 30 meter diep. Hè. Dat waren langstrekkende kavels. En dan kun je dat, die kavel kon dan als belegging dienen voor toekomstig uh, kapitaal. MUZIEK <middels> In januari 1870 werd een begin gemaakt met het rooien van het hout in het zuidwestelijk deel. Groot, 64 hectare. In maart werd een begin gemaakt met het graven der kavelsloten. Op een onderlinge afstand van 100 meters, evenwijdig met een woudweg, werden lanen ter breedte van 10 meters uitgerooid en hout opgeruimd. Daarna sloten gegraven, zodoende hadden we binnen 6 maanden tijds een kruisweg en om de 100 meters een pad waarop met kar of wagen gereden kon worden. De arbeiders waren intussen van 68 tot 150 aangegroeid. In het najaar van 1871 hebben we in iedere kavel drie greppels laten graven. Breed 1 meter en diep 80 centimeter zodat bijna al het land thans op akkers ligt van 25 meters breedte. En voor februari 1872 was de laatste kavel omgespit. U luistert naar een documentaire over de vernietiging... van het laatste oerbos van Nederland, het Peekbergerwoud. Met auteur Kester Freeriks en Harald van den Akker... van de Vereniging Natuurmonumenten. U kunt reageren op ons programma en mailen met ovt.vpro.nl. Of kijken naar onze website www.vpro.nl. Want daar kunt u van alles lezen over de uitzendingen van OVT... maar ook van andere geschiedenisprogramma's, zoals andere tijden. U kunt daar ook informatie vinden over het themakanaal Geschiedenis24. En wij gaan nu door met het Beekbergerwoud. Veel gebieden in Nederland, ook de moerasgebieden... die waren eigendom eigenlijk van niemand. Want wat heb je aan een moeras, daar heb je niet aan. Dus mensen die niet wilden deugen, landlopers bijvoorbeeld... Uh, die verscholen zich ook, dat gebeurde ook echt... in die moerassen of in die, in die bossen. Dus daardoor kregen ook die, die gebieden kregen een soort negatieve uh, klank. Dat waren, dat was, daar waren landlopers, daar moest je niet komen. Daar werd je s'nachts door... Uh, witte wieven aangevallen, ik noem maar wat. Al die begrippen kom je ook in boeken over de Veluwe... kom je daar voortdurend in voor. De angst voor uh, wat wij nu natuur noemen... was toen de angst voor het woeste en het wilde. Er is een prachtig boek verschenen, uh, Licht in de verte. Een boek over de Veluwe. En dat beschrijft helemaal hoe die mensen... s'nachts daar uh, geheimzinnige lichten tussen de woud zagen... tussen de bomen en hoeveel angst dat inboezemde... En dat is dus eigenlijk um, een specifiek aspect van die wildernis... waar ik over geschreven heb van waar komt die angst voor dat wilde aldoor vandaan. En wat kon je doen om die wildernis uh, te lijf te gaan door het tot bouwgrond te maken? Dan was die angst ook verdwenen. Dus eigenlijk was het ook een beheersing van de angst voor het ontoegankelijke. En het, het woud had ook die reputatie? Ja, het woud, woud, er gaan allerlei verhalen eronder ook over het woud. De laatste wolf uh, van Nederland is hier gesneuveld. Hè. Dus uh, de, er waren koewachters. Die haalden de koeien en de geiten bij uh, de mensen in de streek op. En gingen daar dan mee naar het woud. Want uh, zijn, zeg maar, koeien die geen melk geven, droge koeien, konden hier dan toch nog grazen. Nou, er gebeurde wel eens dat. De koewachter blies dan op zijn horen. Met de bedoeling dat het vee dan weer samen met hem het dorp inging. Nou, en af en toe dan was hij wel eens wat kwijt. Nou, dan is gebruikelijk een paar sterke mannen uit het dorp. namen een paar stukken touw mee. Want meestal zat zo'n koe dan vast ergens in de blubber. Dat was te ver het woud ingelopen. Nou, nou dat is zo'n verhaal dat ze dan een keer een, een, grote, een van de grote stieren... best kostbaar ook in die tijd eh, kwijt waren. Dan zijn ze de volgende dag gaan zoeken. Inderdaad weer met sterke mannen en een touw. En dan zat die stier zat vast in de blubber en naast hem lag een dode wolf. Het verhaal is, is dat die stier, die wolf, gedood heeft... Nou, en dat is de laatste beschrijving van uh, een wolf in Nederland die zeg maar uh, gedood is. Oeh. die tijd moesten mensen gewoon werken. Mensen hadden geen tijd om te wandelen en te recreëren. Dus een boer die kwam in de omgeving van zijn huis, van zijn boerderij, daar werkte die en daar woonde die en daar leefde die. Um, die, die, die, die, die kwamen bij wijze van spreken niet in een plaatsje 20 kilometer verderop. Ja, één keer per jaar misschien, als daar iets zat wat ze per se moesten hebben. Maar anders kwamen ze niet. Dus zo'n woud, daar kon je wel naartoe gaan, maar wat moest je dit doen? Je moest werken. Je had geen tijd om, om ergens naartoe te gaan om iets te bekijken. Dat kon alleen de welgestelden. Dus alle mensen in de streek die hadden ook maar een hele kleine actieradius. Dus uh, ja, het was ook voor veel mensen onbekend. En onbekend maakt schijnbaar onbemind. Ook. En uh, ja goed, wat de Kerst ook zegt, de, de woeste mannen, de struikrovers, die gingen daar in dat soort gebieden leven. Dus je werd ook nog overvallen. Dus er waren al een hele hoop redenen om er vooral niet naartoe te gaan. <laughs> ja, ik snap ook dat als een van de realiteit staat, nee, daar zijn mee. Maar als ik dat kan, kan het beter opzetten. Doe lazen aan. <laughs> ja. ja, dat is wel heel heftig, hè? Nou heb ik gelukkig. Okay. Oké, <laughs> je zit vast. Ik heb een nieuwe pees ja. in, in mijn rechterbeen, dus ik moet even, ja. Dan doet het weer, dankjewel. Ja, dat is waar we niet van houden, hè. dat dat soort dingen kunnen gebeuren in. Hè. Je bedoelt dat mensen als ze gaan wandelen willen ze ook wel gewoon echt over een komen. net paardje ja. Uh, ja, wandelen. en Het liefst nog uh, moet het natuurlijk ook uh, nog met de fiets of met een rolstoel. Met allerlei vervoermiddelen te bereikbaar zijn. Hè? Dit, dit, dit, dus, is niet, uh, dit, dit is niet... struin natuurlijk. Nee, dit is niet koolstoelvriendelijk. Nee. Ja, hebben jullie die nou Elsa. neergezet, die Elzen, of zijn die vanzelf nee. opgekomen? Nee. Uh, Elzen staan hier nog in de omgeving. We hebben ook een onderzoek laten doen door uh, Stichting Bronnen. En die hebben heel goed gekeken naar van wat allemaal nog oorspronkelijk... Uh, ja, zeg maar nazaten zijn van bomen die vroeger in het woud hebben gestaan. En wat blijkt is dat er nu in singeltjes en in houtwallen... ook achter bij een boer op het erf, daar staan nog bomen... die nou ja, zeg maar in feite nazaten zijn van bomen... die vroeger in het Beekbergen Woud hebben gestaan. Nou, en van sommige is zaad gewonnen. Die willen we gaan gebruiken, die planten, voor de tweede fase. Maar alles wat hier nu staat... is allemaal spontane opslag uit zaad van bomen uit de buurt. En een aantal bomen op de wat hoger gelegen gedeeltes... en die bomen die waren ook niet meer in de buurt aanwezig... zodat ze zich niet zelf kunnen uitzaaien. Die hebben we teruggebracht. En dat zijn? Eh, winterijk, linden, kers, haagbeuk. Dat zijn bomen die hier vroeger op de horsten gestaan hebben... op de wat hoger gelegen gedeeltes. En eh, dat zijn ook de plekken waarvan Bosker omschrijft... dat hij eh, bij de ontginning eh, op die horsten, op die hoger gelegen plekken... dat ze daar ook nog sporen... ...gevonden hebben van uh, oude nederzettingen, van in ieder geval mensen die daar uh, overnacht hebben. Ze hebben daar wonderlijke potten en, en, en spullen uit de bodem gehaald. Nou, een, een betere omschrijving is er niet, dus daar zijn we wel erg in geïnteresseerd. Maar die spullen zijn waarschijnlijk uh, ja, onder de arbeiders verdwenen. Ik weet niet waar het gebleven is. Maar uh, dus dat geeft ook wel aan dat er toch ook vroeger, op die, uh, of heel lang geleden, op die hoge gelegen plekken... ...gebruik gemaakt werd van het woud. Om uh, waarschijnlijk uh, rustplekken. Of waar mensen misschien een paar weken verbleven. In de zomerperiode als het wat minder nat was. En misschien wel om, uh, om te jagen hier in de omgeving. is dus gekocht en, uh, en in kavels verdeeld. Yeah. En dan hebben ze meneer Bosker aangenomen om, uh, om het karwei uh, yeah. te klaren. Nou, het is natuurlijk eigenlijk het uh, oude principe van... zoals leegwater vroeger moerassen en meren uh, inpolderde. Je legt eerst een kanaal aan of een, hè, de, een ring... waarmee het water afvoert. Vervolgens ga je in dat marsgebied sloten graven, die dat water weer afvoeren naar dat kanaal. En vervolgens ga je die kanalen, of die, die sloten, weer zijsloten van maken... die ook weer het water afvoeren. En dan pomp je dus als het ware dat hele gebied eh, pomp je droog. En vervolgens eh, kun je dus daar dan, ja, met mankracht, toen de tijd met mankracht... kun je dus kavel voor kavel wordt dan... Dus uh, gekapt. En op die oude tekeningen zie je ook dat al die kavels een nummer hebben. En dat nummer correspondeert met een naam. En die naam, die man, is dus de eigenaar van dat kavel. Maar die werd, die werd belegger, dus zeg maar, die werd eigenaar van de opstand. En niet van de ondergrond. Want Van Sprekens heeft wel zeg maar, het eigendom van de ondergrond gehouden. Dus hij verkocht in feite hetgeen wat er stond. En niet de ondergrond. Want anders had hij het ons ook nooit kunnen schenken. He, dus uh, de familie van Sprekens die heeft. Uh, Eind tachtiger jaren hebben ze 57 hectare ongeveer aan eigendom aan natuurmonumenten geschonken. En er waren nog veel meer gronden, maar de familie moest natuurlijk ook nog leven. Dus wat ze gedaan hebben, die gronden waren verpacht aan boeren. Dus de natuurmonumenten toen gedeeltelijk eigenaar ook van pachtgronden. Maar de familie van Sprekers had nog steeds de inkomsten uit die pacht. En dat was voor de familie zoveel geld dat ze daar gewoon hun, nou ja, hun boterham van konden betalen. En toen de laatste... Erfgenaam van de familie van Sprekens is overleden. Is uh, de totale erfenis overgegaan uh, aan natuurmonumenten, qua grond in ieder geval. Maar die familie van Sprekens, die mm. vonden het een beetje gênant... dat hun naam verbonden was aan de vernietiging van het laatste bos. Dat is het verhaal? Dat, dat is het van... verhaal, ja. ja. Ze, ze hebben wel verteld van dat ze het toch wel jammer vonden... dat, dat hun familienaam verbonden was aan de, aan de sloop van het laatste oerbos in Nederland. Ja. Hun naam is inderdaad eraan verbonden, omdat alles wat uh, met, dat, met die kap van dat oerbos... is ook zo goed gedocumenteerd. Als het gewoon maar uh, in de volledige vergetelheid uh, verzeild was geraakt... dan was daar misschien helemaal nooit meer uh, sprake van geweest. Maar juist omdat al die namen van de, van de bosarbeiders, van de eigenaren... van dus de, de grote eigenaarsprekens uh, bekend waren... heeft dat Beekwergerwoud ook steeds meer een legendarische uh, naam gekregen... Als, als laatste oerbos uh, gekapt, um, en, nou ja, waarom en Nederland had, is toch nog een oerbos. Waar we zo jaloers op zijn op, op Polen. Dat hadden we dus, maar dat is dus verdwenen. Kijk, we moeten er even omheen lopen. Dit is, dit is gewoon te nat. Dat wil ik jullie niet aandoen met, met je schoenen. Nee. <laughs> nee. De luisteraar wordt ons ploeteren over door de modder... maar heeft eigenlijk geen idee waar we doorheen lopen. Nou, wat we hier Jack... zien is uh, een woest gebied met elzenopslag. Ik zie uh, nog uh, oude eikenbomen achter ons in onze rug staan. Helemaal achter mij is Pitrus met echt een, uh, een moerasgebied. Waar je dus niet doorheen kunt, zelfs niet met, uh, met laarzen aan. En hier zien we dus uh, riet, Pitrus en uh, ook nog bomen, bomen rijen. Ik zie berkenbomen, ik zie elzen, uh, eikenbomen, zij En het ziet er echt, zoals het hoort, ontoegankelijk uit. Een witte vlek, vroeger heet dat een witte vlek op de kaart. Of wat in die, op die oude kaarten staat... Uh, een moerassige streek lands door geen mens te begaan. Dat waren dus waarschuwingen die bij dit soort gebieden werden geplaatst. En nu tenslotte nog ene opmerking ontleend aan hetgeen ondervinding hier heeft geleerd. Wanneer iemand, voornemens zijn, de enig bos uit te rooien... en de grond in cultuur te brengen, de vraag tot mij richten... wat moet men met het hout en daarna met een grond aanvangen... dan zou ik kortaf antwoorden... het bos gedurende de winter rooien en uithakken... het zwaarste en beste hout verkopen, de grond omspitten... En alle tophout, reizen, stobben en wortels tegen het voorjaar op het terrein op hopen zetten. Alle dorens, struiken, ruigten en rommel erop dekken. En het een met het ander in het begin van juli verbranden. En de as over het land strooien. En daarna het land met koolzaad bezaaien. Je hebt wel gezien hoe nat het hier is. Nu. Maar het was toen nog veel erger. Veel natter was het nog. Dus die, die, die bosarbeiders zijn gewoon met, met schoppen die ze ook zelf van huis mee moesten nemen. Zijn hier aan de gang gegaan. Zijn sloten gaan graven. Hebben een paar dammen doorgestoken. Het meeste water eruit. Uh, sloten graven. Het, het zand wat daarbij vrijkomt daar hebben ze een weg van gemaakt. En vanaf die weg konden ze het gebied verder ontginnen. Dat is de welvaartsweg. Andere, die die de eerste bouwt. weg is de Welvaartsweg, ja. Ja. Op kaarten zie je het ook. Je ziet dus die vorm van het Beekbergenwoud. En opeens komt daar, komt daar een raster overheen te liggen van rechte kavels. Dus de ontginning is een hele meetkundige aangelegenheid geweest. Ja, maar dan wel door mensen. Dus van 150 man, waarvan er twee laars Ja, ja. ja Daar ja, kunnen dat... we ons niet bij Je kunt ja. je dat heel moeilijk... Nou ja, het is... Ja. Dus de ontginner was landmeter van beroep. Ja. Dus die, die kon dat heel goed in kaart brengen. En die wist ook precies hoe die dit gebied zo snel mogelijk... tegen zo min mogelijk kosten moest ontginnen. En nou goed, daar hebben hem dan 150 bosarbeiders bij geholpen. En het zijn allemaal mensen hier uit de buurt? Uit de buurt, ja. ja. ja. Dat was werkgelegenheid. En dan nog even, geen kettingzagen, maar gewoon met de hand. En de bijl, met, de bijl, met bijlen. Met de bijl, en hoe en, en werd het hout weggehaald met paarden? Met, met, met die ossen? Met die ossen. Die, die werden aan kettingen werden die boomstammen, werden ketting omheen geslagen. En die werden met, door die paarden en die ossen werden die uit het land uh, gesleept. Maar er waren hier geen sterk genoeg het paarden en ossen? Nee, het blijkt dat de paarden, de paarden en ossen hier niet sterk genoeg waren om dus door die, uh, ja, door die modder te lopen. En er werden dus speciaal uit Engeland, er zijn ook foto's van, hele trotse foto's, werden die trekdieren werden die die dus uh, aangeleverd. En die werden dus Engeland vervoerd, die komen dus over met een, met een boot en die werden dan weer met een schuit of hoe dan ook, werden die naar hier gebracht. Dus zo, hoe zal ik het zeggen, zo, uh, zoveel denkkracht en inventiviteit hadden die, uh, had, had die Bosker om dus het allemaal te organiseren. Die ossen zijn ook gebruikt om te ploegen. want uh, zeg maar, uh, Het rooien is één en de, de stronken werden ook uitgegraven. Maar dan bleven dan toch nog wortels achter. Ze moesten, het land moest ook geploegd worden. En, uh, om er landbouwgrond van te kunnen maken. Maar er zaten te veel wortels in de grond. Dat, uh, de ploegen die ze hier hadden, de bladen die bogen krom. Dus ze hebben toen ook weer via Engeland uh, hebben ze andere ploegen laten komen. Die ossen werden weer gebruikt om, uh, om hier het land te ploegen. Nou, ondanks al, al dat werk bleek toch dat die grond eigenlijk ongeschikt was voor akkerbouw. Dus daarom is uiteindelijk het Beekbergenwoud landbouwgrond geworden... voor veeteelt, of voor vee, voor melkproductie, voor dat soort dingen. Dus graan hebben ze hier nooit van de grond gekregen... omdat die kweldruk nog steeds zo groot was... ondanks alle sloten en al het werk wat ze hebben verzet. Ze hebben zelfs elk perceel nog begreppeld. Ze hebben in elk perceel tussen de sloten nog weer drie greppeltjes gegraven... en het bleef te nat. Ja, dus dat had Bos Bosker uiteindelijk niet goed voorzien. Hij had niet voorzien dat het hier altijd uh, nat zou zijn. Waarschijnlijk hadden ze geen idee... Hoe die, hoe die waterstromen van de flanken van de Veluwe uh, nog altijd door zouden gaan. Want het water kon ook niet weg. En dat is nu, met alle kennis van nu en alle technieken van nu, is dat nu nog steeds heel lastig om dat te voorspellen. Uh, dat, dat, nou, dat zie je ook, we hebben hier wandelpaden aangelegd. En uh, nu achteraf, twee jaar later, zeggen we van hadden we ze maar iets hoger gemaakt. En dat hadden we toen mooi kunnen doen als we het geweten hadden. Net toen we hier naartoe reden, toen zei je: Dit zijn de boerderijen die zijn gebouwd. Ja. in de tijd uh, dat, uh, dat het woud is opgekocht. Ja, klopt. Uh, van Sprekens heeft een paar boerderijen laten bouwen. Ontginningsboerderijen, waar dus van de, vanuit die boerderijen. zou het ontgonnen woud beheerd moeten worden. Dus de landbouwgrond zou van, uh, door boeren, pachtboeren. en uh, die hier dat gaan beheren. Nou, er zijn dus ook uh, boerderijen gebouwd met schuren. en in die schuren zit ook graan, er zit een graanopslag in. Maar er heeft nooit één korreltje graan ingelegen. Zoals ik net vertelde, van, uh, graan wou hier, konden ze gewoon niet telen. Dus het is gras geworden. En uh, die boerderijen zijn er nu nog steeds. Uh, jaartal 1870 staat erop. Uh, en dat, dat is uh, 1872, is ook zo'n beetje het moment dat de ontginning klaar was. Toen zijn ze die boerderijen gaan bouwen. En uiteindelijk heeft de familie van Sprekers dus hier ook in de buurt gaan wonen maar zijn er uh, andere mensen terechtgekomen op die boerderijen... en is ook uh, een deel van het woud dus verkocht aan, uh, en verpacht aan boeren. En die hebben het toen uh, als, uh, vooral voor hun melkvee in gebruik genomen. Dus dat heeft wel voor de omgeving een enorme verandering betekend? Ja, ja, ja het was een hele verandering. Vansprekens heeft ook een dorpshuis laten bouwen... heeft uh, de harmonie geld gegeven voor een vaandel. En, oh, nou, er is zoveel gebeurd, zangkoren, noem het maar op. Dus de, de, de, laat me, Eigenlijk kun je wel zeggen dat Beekbergen... Uh, door, door de ontginning van het woud een soort financiële injectie heeft gekregen. Er hebben toch een, 150 man hier uit de buurt, hebben gewoon ruim twee jaar werk gehad. Eh, aannemers konden huizen bouwen, eh, nou ja, van sprekens wegen aan laten leggen, eh, we moesten onderhouden blijven. Dus ja, eh, vandaar ook de, de welvaartsweg en de welvaartsdwarsweg en dat soort dingen. Ja, dat heeft gewoon welvaart gebracht hier. Dus eh, ontginning van het woud was slecht voor de natuurwaarde, maar goed, toen in ieder geval goed voor de mensen. En, en nu zou je kunnen zeggen dat natuur, ook, uh, dat we dat, omdat het steeds schaarser wordt... ...ook uh, steeds noodzakelijker wordt voor, voor de huidige mensen om natuur te hebben... ...om gezond te blijven en uh, om te kunnen recreëren. een programma van Micha Citroen en Kester Freriks, met medewerking van Harold van den Akker en gemonteerd met Jurek Willig. U hoorde de stemmen van Ronald van der Boogaert en Ton van der Graaf. Wilt u een cd bestellen, dan kan dat door 8,50 euro over te maken... op Giro 444600, ten name van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van het Beekbergerwoud. Het boek van Kester Frerix heet Verborgen Wildernis. En is uitgegeven bij Atheneum. Op onze site vindt u ook een link met de site van Natuurmomenten. Natuurmonumenten. En u kunt daar ook informatie vinden mocht u het Beekbergerwoud willen bezoeken. Wij zijn er weer volgende week. Um, op Radio 1 nu volgt na het nieuws perstribune van Govert van Brakel. En vandaag spreekt hij met Erika Derpstra over ongetwijfeld het afgelopen jaar en de sport in het afgelopen jaar, maar ook over haar nieuwe televisiecarrière. Tot volgende week, tot de nieuwe OVT. Dag, prettig, zondag verder. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. De dag dat alles anders werd. Did you see what happened, sir? Did you see what happened? I believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Het zette Afghanistan bovenaan de internationale agenda. Oh God, I'm so unhappy here. Hoe kon het zo misgaan in Afghanistan? Drinken van alcohol, uh, er staat de doodstraf op. Nou, ja, slechter kan het niet. Het Afghanistan-archief van Antoinette de Jong. De water, saklone, Shazia, het lijkt alsof je in een tijdmachine zit. Vandaag... Tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De volgende boodschap kan uw persoonlijk geluk in het nieuwe jaar in sterke mate beïnvloeden. E-matching. Dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Ik ben Erwin Olaf. En ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen...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 O.O. Gerso is puur Grieks drama, zegt regisseur David Gijzen. In TV legt hij uit hoe dat zit. Kunstenaar Chini Vos versiert gebouwen en ruimtes met licht. En Seth Gaikema zit 50 jaar in het vak. Om dat te vieren gaat hij opnieuw de theaters in. Vanavond in TV om 5 over 6 op Nederland 2. Asko Schoenberg en het Nederlands Kamerkoor met Rothko Chapel, Het sleutelwerk van Morten Feldman, grootmeester van de stilte. Verder nieuw werk van Hanja Kulenti... en de bewerking van Schumann's kindertzenen door Brice Posé. 12 januari, Rotterdam, Laurenskerk. 13 januari, Amsterdam, Muziekgebouw aan het Eind. Kijk op asco-scheunberg.nl. Dit is Radio 1.